Drie uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De directie van het ziekenhuis in de Duitse plaats Huilbron, waar de omstreden Nederlandse neuroloog Ernst Janssen-Steur werkt... wil niets kwijt over de aanstelling van Janssen-Steur. De directie wil niet ingaan op vragen van de NOS. In Nederland loopt een omvangrijke strafzaak tegen Janssen-Steur. Onder meer omdat hij zijn patiënten vertelde dat ze ernstig ziek waren... terwijl dat niet zo was. Op basis van zijn diagnose zijn mogelijk onnodige hersenoperaties uitgevoerd. In Nederland mag Janssen Stuur niet meer als neuroloog werken. Ook de advocaat van de neuroloog wil geen reactie geven op het bericht dat zijn cliënt in Duitsland werkt. Bij een overval op een huis in Breda zijn twee mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn de bewoner van het huis en een motoragent. De bewoner werd gewond voor zijn huis gevonden. Hij is mogelijk op de vlucht van het balkon gesprongen of gevallen. En vlak in de buurt meldde een motoragent zich met een steekwond... De politie gaat ervan uit dat een van de overvallers de agent heeft gestoken. De agent is buiten levensgevaar. Hoe de gewonde bewoner van het huis eraan toe is, is niet bekend. De politie in Amsterdam heeft in een sloot bij een sportpark een kalasjnikov gevonden. Dat gebeurde tijdens een zoektocht naar sporen van de schietpartij van afgelopen zaterdag in de staatsliedenbuurt. Bij de schietpartij werden twee mannen in een auto doodgestoken. Doodgeschoten, excuses. De komst van 3FM Serious Request naar Enschede heeft de stad tenminste 7 miljoen euro extra omzet opgeleverd. Dat schrijft de krant Twentse Courant-Tubantia op basis van een eerste schatting van stichting Enschede Promotie. Er kwamen een half miljoen bezoekers naar de stad waar drie dj's van 3FM radio maakten in het Glazen Huis. Twentse Courant-Tubantia schrijft verder dat gemeente en politie zeer tevreden zijn over een proef met crowd control. Zo kon enkele keren ruim op tijd de Oude Markt worden afgesloten omdat het er te druk werd. Dan het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Ook komende dagen overwegend droog en bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Woord... waarin u weer verder kunt gaan luisteren... naar die wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. Het is aanstaande maandag, 70 jaar geleden, dat in New York Nikola Tesla overleed. Hij wordt gezien als een van de grootste uitvinders en ingenieurs aller tijden. Hij werd geboren in het toenmalige keizerrijk Oostenrijk, dat was in 1856. Hij emigreerde in 1884 naar de Verenigde Staten... waar hij in New York een baan kreeg aangeboden bij het bedrijf van Edison... Dit zou uiteindelijk een geducht rivaal van hem worden. En laten we dit uurtje maar eens even beginnen met die Thomas Alva Edison. Dit is een opname van zijn toespraak bij een elektriciteitstentoonstelling in New York. When I look around at the resources of the electrical field today, as shown in this exhibition, I feel that I would be glad to begin again by work as an electrician, and in better... And we veterans can only urge upon our successors, the younger followers of Franklin and of Kelvin, to realize the measure of their opportunities and to rise to the height of their responsibilities in this day of electricity. Dus Edison in 1908. Zoals gezegd, een geducht rivaal van uh, Nicola Tesla. In een felle concurrentiestrijd gewikkeld met George Westinghouse en diens belangrijkste medewerker later Nicola Tesla. Onder meer ging die strijd over de wisselstroom waar Tesla en Westinghouse voor pleitten. en de gelijkstroom waar Edison voorstander van was. We weten dat de wisselstroom als winnaar uit de bus is gekomen. Een ander opmerkelijk feit rondom Nikola Tesla... is de uitvinding van de radio. Menigeen denkt dat de uitvinder hiervan Marconi is. Maar in werkelijkheid is dat Nikola Tesla... die het patent echter pas toegekend kreeg na zijn dood in 1943. Terwijl Marconi in 1909 een Nobelprijs kreeg voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de draadloze telegrafie. Laten we heel even naar Marconi's stem luisteren. On December 12, 1901, when I had receiving station, picked up by myself, myself at St. John's Newfoundland... Land, I was able to receive a succession of three clips corresponding to the three dots of the letter S on the other side of the Atlantic Ocean. Marconi in 1901. In 1903 stond aan het einde van de overtoom in Amsterdam een radiostation van de Marconi-maatschappij. En in 1939 vertelde de heer Kroes in een half uur voor de jeugd over zijn werk als eerste Nederlandse radiotelegrafist. In 1903 had ik als militair telegrafist het geluk om geplaatst te worden bij de proefnemingen met draadloze telegrafie die de marine te Amsterdam hield en de marineautoriteiten stelden me weer te werk bij het Makonen station op de Overtoom, dat ook bij die proefnemingen betrokken was. De Overtoom was toen slechts aan één zijde bebouwd en aan de overzijde op de plaats waar nu Kijk, kijken, Kramerplein, ja het Kramerplein is, daar bevond zich een grote grasvlakte. En hierop had de Engelse Marconi-maatschappij een groot radiostation gebouwd. Dat dagelijks in verbinding stond met het Engelse plaatsje Broomfield En van waaruit geregeld de laatste Engelse niesberichten verzonden werden. Bestemd voor het Handelsblad. Van een Engelse marconist die al een paar reizen met een van de grote Engelse meelschepen gemaakt had, hoorde ik van het avontuurlijke en het aantrekkelijke leven dat de radiotelegrafist op zee leidde. En toen was mijn besluit genomen, jongens. Na mijn ontslag uit militaire dienst aanvaarde ik een betrekking bij de Marconi-maatschappij. Alleen is het wel merkwaardig dat in die tijd met een razend tempo gewerkt werd. ...en 27 of 28 woorden per minuut, een snelheid die thans met de gewone seinmiddelen zelden overtroffen wordt. Ik werd het eerst geplaatst op de Noorddam van de Holland-Amerika-lijn. Er waren toen nog drie andere schepen van de Holland-Amerika-lijn met draadloze telegrafie uitgerust... ...maar de stations uh, werden bediend door Engelsen. Het bleek in het begin dat ik bij mijn Engelse collega's niet erg welkom was. Ik werd zo'n beetje als een eindringer beschouwd. Nee, maar dat duurde niet lang, hoor. Spoedig waren we de beste maatjes. En van het snel en handig werken van de Engelsen heb ik heel veel geleerd. In een van de grootste reddingen in die eerste tijd van de radio was mijn vriend Jack Bins betrokken. Hij voer op de Republiek. Uh, toen het schip met een 500 toeristen aan boord begin 1909 van New York naar de Middellandse Zee vertrok. Het schip raakte spoedig in een dikke mist en morgens circa half zes schrok Jacques wakker door een hevige kraak. Hij sprong uit zijn kooi en bleef verstijfd van schrik staan. Eender wanden van de hut was door een aanvaring geheel weggereten. Het plafond zweefde in de lucht. Onmiddellijk zette hij het zon bij, maar nauwelijks was hij begonnen met zijnen toen de stroom wegbleef, omdat het water... De scheep Zynamo reeds had bereikt. Hij schakelde nu over op de noodbatterij. En nadat hij zich overtuigd had dat de noodinrichting goed werkte, rende hij naar de brug en kreeg daarvan de kapitein instructie het noodsein uit te zenden. En mee te delen, Republiek gerand de onbekend schip, 26 mijl ten zuidwesten van een assistentie dringend gewenst. Op het Amerikaanse kuststation Saïs conset werd de telegram opgevangen en ook ontvangen op de schepen Baltic en Latouraine, die gelukkig elk met twee telegrafisten voeren, zodat er op dit vroege uur iemand op wacht was. Beide schepen zeiden dat ze met volle kracht te hulp zouden komen. Intussen was het aanvarende schip, dat bleek een Italiaanse landverhuizersboot te zijn, de Florida, ...en die geen radio had, weggedreven. Maar in de loop van de dag kwam het weer aan zicht... ...en de gezagvoerder van de Republiek besloot... ...om zijn passagiers op de Italiaanse boot over te brengen. Het weer bleef mistig... ...en de Baltik, die slechts op 64 mijl afstand was... ...moest er wel een 200 afleggen voordat hij de Republiek vond. Er waren toen nog geen richtingzoekers. Toen de 45 man op de Baltic waren overgenomen, ging men naar de Florida zoeken, die gevonden werd en zwaar beschadigd bleek te zijn. Ook van dit schip werden alle passagiers, totaal 1650, overgenomen op de Baltic, omdat men vreesde dat de Florida zou zinken. Bins was verkleumd en doodmoe. Toen hij aan boord van de Balten kwam. Maar die ging toch later weer mee aan boord van het schip toen de kapitein dat ook deed. In de hoop het schip nog te kunnen redden. Na enige uren moest men het echter opgeven en zijn de bins. Ik sluit het station. Spoeder erop, zonk de Republiek. U hoorde de eerste Nederlandse radiotelegrafist, de heer Kroes in 1939 over zijn werk voor de Marconi-maatschappij waar hij in 1903 begon. De Republic zonk in januari 1909... Het wrak van het schip waar hij het over heeft... werd uiteindelijk na heel lang en intensief zoeken... in de zomer van 2003 gevonden. Maar dat even terzijde. Het zou nog even duren voordat echte radioprogramma's werden uitgezonden. In 1919 was het eerste Nederlandse radioprogramma te horen. Initiatiefnemer en presentator was omroeppionier ingenieur Hanso Schotanus asteringa Itzerda, die de uitzending vanuit zijn woning in Den Haag verzorgde. Uiteindelijk zou Nikola Tesla pas korte tijd na zijn dood... in 1943 het patent op deze uitvinding echt toegekend krijgen... Tesla zette zich in voor elektriciteit, voor de hele wereld. En passant vond hij de elektromotor uit en de bladloze turbine. Diverse soorten lampen en de radio dus. Van alle briljante wetenschappers is Tesla waarschijnlijk de meest vergeten persoon. Veel radiomakers die weten niet eens dat Tesla de werkelijke uitvinder van de radio is. Daarom een speurtocht. Want waarom valt er niet al te veel in het Nederlands over deze man te lezen? En waarom denken velen inderdaad dat de Italiaan Marconi de radio... Heeft uitgevonden en waarom is het feit dat Tesla een hekel had aan oorbellen geen trivialiteit? Tijd voor duidelijkheid. Guido Spring reisde naar het Tesla-museum in Belgado. Luistert u naar een aflevering van Ongehoord, nummer 78: een hekel aan damesoorbellen. na ostaje minuta do 22 sata slede dve vesti u bloku hrvatsko srpskih odnosa Ured Republike Hrvatske u Beogradu počinje da prima zahteve građana Savezne Republike Jugoslavije za ulazak u Hrvatsku tek od idućeg ponedeljka 15. jula a ne od danas kako je prethodno bilo najavljeno Do pomeranja datuma došlo je zbog manjka službenika koji treba da primaju zahteve za vize tokom ove sedmice samo će se davati informacije o načinu izdavanja viza Eigenlijk is het gek. Misschien is het wel heel gek. Dan ben ik helemaal naar het verre Servië gereisd. Of de Federale Republiek Joegoslavië, zoals het nu weer heet. Naar de hoofdstad Belgrado, om precies te zijn. En dan moet ik mijn verhaal beginnen met André van Duin. Ja, en stap maar eens uit. Terwijl ik zit op het dak van een hotel hier in Belgrado met uitzicht op een tropisch zwemparadijs. Ja, dat klinkt toch allemaal wel heel erg gek. Nou, laat ik dat eerst maar eens uh, gaan uh, proberen uit te leggen. André van Duin dus. Ik was een jaar of vier, vijf, denk ik. Dus nog een heel erg klein jongetje... toen ik zaterdagmiddag altijd luisterde naar de radio. Dan kwam er de Dik voor mekaar Show... Dat was een rommelig maar komisch bedoeld programma waarin André van Duin op de radio door zijn stem te vervormen een heleboel verschillende personen neerzette. En dan zei hij van, uh, ja, van, uh, dit is Harinaak en ik heb een antenne op mijn dak. En nou ja, zo nog een heleboel andere stemmen ook. En als klein jongetje was ik er echt gek van wat hij allemaal voor stemmen kon doen. En dat wilde ik ook wel. Er stond uh, bij mij thuis een oude bandrecorder die niet meer in gebruik was omdat sommige functies het niet meer deden. Maar opnemen en afspelen, dat deed hij gelukkig nog wel... als je de band tenminste af en toe een beetje aanduwde. En zo zat ik achter die bandrecorder met een microfoon... zoveel mogelijk stemmen na te doen. Nou ja, om uh, kort te gaan... via dat geïmiteerd ontstond mijn fascinatie voor geluid... en mijn passie voor radio. Want radio, merkte ik, is het meest fascinerende... het mooiste medium dat er bestaat. Radio kan verhalen laten horen die nooit in de krant kunnen... Of die nooit op de televisie zouden overkomen. Radio is het mooiste medium. En dat ik bij de radio terechtkwam, is dus nog een beetje te danken aan André van Duin. En dat is een raar idee. Want ik moet André van Duin dus eigenlijk nog dankbaar zijn. Maar behalve André van Duin moet ik natuurlijk vooral degene dankbaar zijn die de radio heeft uitgevonden. Maar wie was dat nou? Als je de encyclopedie erop naslaat vind je de Italiaan Marconi. Maar klopt dat wel? Er zijn een paar radiopioniers geweest. Marconi, Lodge, Edison, Fessenden, Popov, Brown, Thompson, Stone, Pupin en Tesla. En om het maar gelijk te vertellen... de uitvinder van de radio was Nikola Tesla. Dat werd vastgesteld op 21 juni 1943 door de US Supreme Court. Nou hebben al die pioniers iets bijgedragen aan de radio, zoals die nu bestaat... Maar de eerste die het echte principe van radio uitvindt, was dus Tesla. In die zitting van het U.S. Supreme Court in 1943... stond letterlijk het principe van radio omschreven als volgt. The deliberate selective transmission at a specific frequency... and the selectable reception at that same frequency. Dus uh, ja, simpel gezegd het uh, doelbewust selectief uitzenden van iets... op een uh, bepaalde frequentie dat op diezelfde frequentie dus te ontvangen is. Tesla was bovendien de enige van de radiopioniers... die duidelijke ideeën had over het doel van radio. Hij wilde de massa, en daarmee bedoelde hij alle mensen op de wereld, verheffen. Iedereen op elke plek ter wereld moest toegang krijgen tot alle kennis. En dat was mogelijk door uitzendingen met alle mogelijke informatie... Dus via radio. En dan, zo schreef Tesla ooit, dan zou de hele wereld veilig zijn. Jezus. Dit is toch niet te geloven. Hier drie meter voor me staat wit met een zwart dak het geboortehuis van Nikola Tesla. De uitvinder van de radio. Het is toch wel indrukwekkend om dat te weten hoor. Het is uh, heel erg raar. Ik loop eromheen. Het is helemaal verlaten. Kijk hier nog een. Raam dat open staat, helemaal voor. Kijk hier naar binnen en het is inderdaad helemaal hartstikke leeg. Ja, 10 juli 1856 werd Nikola Tesla hier geboren. In dit huis in Smiljan. En Smiljan is een uh, piepklein dorpje in Lika, waar ik me inmiddels uh, bevind. 24 uur reizen vanaf uh, Belgrado en dan ook nog anderhalf uur lopen. Ben ik hier dan terechtgekomen? Lika is een uh, regio in Kroatië. En destijds, toen Tesla hier werd geboren... was het uh, onderdeel van het Rijk Oostenrijk-Hongarije. De familie Tesla was een uh, Servische uh, familie. En de Serviërs vormden een minderheid in dat uh, oostenrijk hongaarse Rijk... dat toen hier was. En uh, nou, hier vlak naast, het is een beetje tegen een heuvel op... En die heuvel is zwaar bebost. Het is een lage berg, moet je eigenlijk zeggen. En hiernaast, een meter of twaalf naast dit huis... zat een piepklein wit kerkje van de Servische Orthodoxe Kerk. En daar was zijn vader priester. Verder is hij dus alles helemaal verlaten. En niemand weet meer dat hier die legendarische Tesla werd geboren. Dat is toch wel een heel raar idee... Lika. Zo heet dus deze regio hier op het platteland van Kroatië... waar aan het begin van de oorlog hier in dit voormalig Joegoslavië ernstig is gevochten. Dat was dus in 1991. En dat hier zo vreselijk gevochten is, dat is te zien. Ik heb me inmiddels verplaatst um, van Tesla's geboortedorp, Miljan... naar het nabijgelegen stadje Gospic. En wat ik zie is verschrikkelijk... Eén op de twee gebouwen. Dus letterlijk de helft van de huizen is totaal in puin geschoten. Het is verschrikkelijk om te zien. Oorlog is waanzin, dat blijkt hier. Er stond een Tesla-standbeeld hier op het centrale plein in Gospic. Want Tesla heeft ook hier als kind gewoond. Hij is hier ook naar school gegaan. Maar er is niets meer van dat standbeeld over. Totaal kapot geschoten. In een winkeltje waar ze t-shirts en baseballpetten verkopen... ontmoet ik Christina. Ze is 19 jaar. En we spreken af na het werk s'avonds... dat ze me rondleidt in Gosbeach. En ze vertelt me s'avonds, terwijl we rondlopen... dat er voor de oorlog in Gosbeach 10.000 mensen woonden. In de wijde omgeving eh, meegerekend dan. En nu nog maar 1070. Dus dat is acht keer zo weinig. Ze vindt het trouwens heel raar dat ik... Eh, Anderhalf uur gelopen heb naar, uh, naar uh, dat stadje Smiljan, dat dorpje Smiljan... om zijn geboortehuis te zien. En uh, ze vindt het helemaal raar dat ik uh, het uh, leeg aantrof... en dat ik toch blij was dat ik er geweest ben. Dat was wel heel raar, vertelt ze. Tesla, zegt ze, is niet meer heel erg geliefd in deze streek sinds de oorlog. Want hij was dus eigenlijk een Serviër. Zijn ouders waren Serviërs. En uh, ja, daarom is uh, na die oorlog hij niet meer geliefd hier. Um, we komen langs, uh, langs de school gelopen... waar Tesla nog uh, op school gezeten heeft. Gisteravond was dat en ik ben nu daar weer. Het is een uh, groot grijs vierkant gebouw... Met, uh, ja, uit, uit grote stenen opgetrokken. En het is nu helemaal leeg en verlaten. Al zeven jaar lang is het niet meer in gebruik als, als uh, school, als gymnasium. Tesla heeft hier... Uh, dus een tijdje op school gezeten. En uh, hij heeft hier in een schuurtje vlakbij deze school iets heel raars gedaan. Toen uh, had hij het idee dat hij kon vliegen. Hij is toen geklommen op dat schuurtje. Uh, met de paraplu van zijn moeder. En toen is hij daar zo lang gaan staan tot hij zich zo licht in zijn hoofd voelde... dat hij dacht te kunnen vliegen. En toen is hij met die paraplu van het dak gesprongen. En uiteraard naar beneden geflikkerd. En op de grond is hij bewusteloos gevallen... Ja, Tesla heeft ook wel eens dingen uitgeprobeerd die niet lukten. Verbas, zo heet het stationnetje dat we in deze trein in Joegoslavië zojuist uh, verlaten hebben... En de trein is nu weer onderweg naar Belgrado. Ik ontmoet hier in de trein Nicola. Hij uh, komt eigenlijk uit Kroatië. Maar woont nu in Wenen. Hij heeft uh, natuurkunde gestudeerd. En is heel enthousiast als ik hem vertel dat ik een radioprogramma maak over Tesla. Um, hij is nu onderweg naar Belgrado om zijn ouders te bezoeken die daar nu wonen. En uh, hij vertelt dat... Uh, ja, Tesla eigenlijk een hele bekende figuur is hier. Iedereen kent hem wel. Um, we kwamen zojuist uh, gereden langs een soort uh, goederen trein er Daar stonden een aantal uh, goederenwagons. En ook daar stond op Nicola Tesla. Nikola Tesla had een broer, Daniel. Daniel was een briljante jongen. Hij kon idioot goed leren op school en de vooruitzichten voor hem waren dan ook erg goed. Maar helaas, Daniel overleed al op jonge leeftijd. Hoe oud hij precies was, dat weet ik niet, maar nou ja, het was nog een jongen. Volgens broer Nikola Tesla was hij overleden aan de gevolgen van een trap die hij had gekregen van een Arabisch paard. Dat had de familie Tesla uh, gekregen van weer een andere familie. Een heel ander verhaal vertelt dat Daniel van de trap werd geduwd door Nicola... omdat hij jaloers was op zijn prestaties. En zelfs schijnt Daniel in al toegetakelde toestand... Um, ja, dat laatste dus te hebben verteld, dat hij dus van de trap geduwd was. Maar niemand weet welke van deze twee verhalen het juiste is. Die dood van zijn broer had in elk geval veel invloed op Nicola. Want hij kreeg nachtmerries en ja, hij wilde eigenlijk uh, zijn ouders troosten... door op school heel erg goed te gaan presteren. En door een soort ijzeren discipline stortte hij op zich uh, op zijn schoolwerk. En daarnaast las hij alles uit de boekenkast van zijn vader. Maar hard leren was niet het enige gevolg. Hij ontwikkelde ook een heleboel rare obsessies. Bijvoorbeeld de geur van kamfer. Dat werd vroeger gebruikt tegen motten in kleding. Nou, die geur die maakte hem helemaal gek. Daar kon hij absoluut niet tegen. Getallen vond hij pas interessant als ze deelbaar waren door drie. Ja, ook zo'n raar iets. En hij kon niet lopen zonder dat hij zijn voetstappen moest tellen. Als hij liep te tellen en nee, als hij, als hij liep en hij telde niet. Dan, dan raakte hij helemaal in de war en dan raakte hij eigenlijk uh, ja, volkomen van slag. Tijdens de maaltijden berekende hij altijd de inhoud van een bord eten. Of een kom soep of een kop koffie of wat hij dan ook had. En als hij het fout berekend had, dan, uh, ja, dan smaakte het hem gewoon niet. En dan had hij ook nog een enorme afkeer van damesoorbellen. Een hekel aan damesoorbellen. Juwelen en uh, ja, alle andere dingen die. Uh, die konden schitteren wat dat betreft. Die vond hij ja, prachtig, maar van damesoorbellen werd hij dus onpasselijk. Hij kon er gewoon niet tegen. Het schijnt dat hij dames met oorbellen wel eens vriendelijk heeft verzocht om de oorbellen af te doen. Ja. In een uh, latere periode, toen Tesla al druk bezig was met zijn uitvindingen, um, ja, toen kon niets of niemand hem afhouden van zijn bezigheden, waar hij dan dag en nacht mee bezig was. Maar het zien van damesoorbellen bracht hem dan weer totaal van slag. Hij raakte in de war en zijn werk lag dan ook een paar dagen stil. Misschien was die afkeer van damesoorbellen ook mede een verklaring voor zijn moeizame omgang met vrouwen. En daarom, zo is wel eens geschreven door een biograaf, daarom zou hij zich dan helemaal op die uitvindingen zijn gaan concentreren. En niet op vrouwen. Het is laat in de middag en het zonlicht schittert in het water van de rivier de Sava, waar ik nu op uitkijk. Dat is een rivier die eigenlijk loopt langs het oude Belgrado. En aan de overkant, daar is het hele saaie Nieuw-Belgrado. Een beetje ja, te vergelijken met de Amsterdamse Bijlmer. Alleen maar flats en daar is verder eigenlijk heel weinig te doen. Dit is een uh, hoger gelegen punt... Een soort van heuvel, en als ik naar links kijk, zie ik daar nog net het treinstation. En daarnaast is het postkantoor gevestigd waar ik uh, eerder vandaag Dushitja had ontmoet. Dushitja is een vrouw van 65 jaar die naar me toe komt als ze ziet hoe onhandig ik met uh, telefoonmuntjes bezig ben. En ze zegt dat ze graag Engels wil praten, want ze kan eigenlijk met niemand Engels praten. Oh, uit Nederland. Ja, mijn uh, zus die woont ook in Nederland. Ik denk, nou ja ze heeft zeker iets van me nodig of zo, maar dat blijkt mee te vallen. En ze is heel enthousiast, zoals eigenlijk wel meer mensen al uh, die ik tot nu toe ontmoet... als ik vertel dat ik een radioprogramma maak over Nikola Tesla. Aan de muur in het postkantoor hangt een portret van Pupin, of Pupin, zoals hij heet. Het was ook een uh, uitvinder, een pionier uit deze kontrijen afkomstig. Ook een radiopionier trouwens. En ja, Zij begint heel enthousiast te vertellen, deze Dushicha, over uh, Pupin. A great man. En Hij was zo belangrijk um, voor het land en voor de mensen. Hij deed zoveel voor ze. En hij hielp de mensen, zei ze. Zij uh, zelf wil eigenlijk ook heel graag mensen helpen. Maar helaas, ja, ja, ja, ik ben niet zo briljant, zegt ze. Ik ben niet zo briljant als uh, Pupin. En ja, het lijkt eigenlijk erop dat ze Pupin nog eigenlijk veel interessanter vindt dan Tesla. Dat is dan wel weer jammer. Hier in Belgrado had ik vanmorgen even na lang zoeken een uh, krantje kunnen kopen, de International Herald Tribune. En er stond uh, helemaal op de achterpagina een hele leuke column. Althans, het eerste stukje daarvan was toch wel heel opvallend. Het is wel toevallig dat dat er nou juist in stond. Een bericht uit Miami. En er staat dan boven... Check your license literacy. Ik heb hem hier die krant. Ik kom even erbij. Ik zal maar even voorlezen. You don't realize it, but you are constantly enjoying the benefits of science. For example, when you turn on the radio, you take it for granted that sound will come out, information and music. But do you ever stop to think that this miracle would not be possible without the work of scientists? ...in Oostenrijk. Daar studeerde Tesla elektrotechniek. En uh, na het verliezen van zijn studiebeurs... ...moest hij terugkeren naar zijn geboortedorp. Maar hij kon later zijn studie voortzetten in Praag. Daarna kwam hij terecht in Budapest... ...waar hij bij de Hongaarse PTT een tijdje werkte... ...omdat de telefoon net was uitgevonden, was daar veel werk. En daarna kwam hij in Parijs terecht... ...in het laboratorium van Edison's Continental Company. In Parijs dus... Tesla's idee dat wisselstroom de oplossing van de elektriciteitsproblemen zou zijn, werd niet opgepikt daar. Want hoe kon hij, zo jong nog, Edison verbeteren? Edison was namelijk een aanhanger van gelijkstroom. In Parijs raadde de manager van die Edison's uh, Continental Company, dat was meneer Batchelor, hem aan om naar de Verenigde Staten van Amerika te gaan. Want daar waren veel mogelijkheden en Tesla vond dat eigenlijk wel een goed idee. In 1884, uh, 1884 komt Tesla aan in Amerika. 4 cent heeft hij op zak. Al zijn bagage, zijn geld en zelfs het ticket voor het stoomschip... dat hem naar Amerika brengt, zijn vlak voor vertrek gejat. Hij weet toch op het uh, stoomschip terecht te komen en gaat dus naar Amerika. Behalve 4 cent op zak heeft hij alleen nog maar bij zich... een uitgeknipt wetenschappelijk artikel... een stapel berekeningen voor zijn plan om een vliegtuig te bouwen... en een aanbevelingsbrief van die meneer Bachelor voor Edison. En in die brief staat meneer Edison... Er zijn twee mensen geniaal op dit moment in de wetenschap. U en de jongeman die u deze brief overhandigt. Blijkbaar was Edison onder de indruk, want hij heeft Tesla onmiddellijk in dienst genomen. Alleen, ja, dat botste eigenlijk nogal snel tussen Tesla en Edison. Tesla wilde namelijk geen berekeningen maken op papier, want dat deed hij allemaal in zijn hoofd. En bovendien was eigenlijk het grootste probleem dat Tesla maar bleef over wisselstroom en hij wilde zijn ideeën over wisselstroom verder ontwikkelen met Edison... maar die zag dat helemaal niet zitten. En Tesla nam ontslag uiteindelijk. George Westinghouse was een uitvinder, en financier en eigenlijk Edisons rivaal... die wilde voor 1 miljoen wel de rechten kopen van Tesla's inductiemotor... die hij inmiddels ontwikkeld had. Nou, een Tesla die deed dat. Maar na een uh, tijdje, ja, die inductiemotor hebben ze dus inderdaad gemaakt... Maar na een tijdje kregen ze toch weer ruzie. En ook bij Westinghouse uh, verdrok hij weer. En toen heeft Tesla zijn eigen laboratorium in New York gemaakt. Dat helaas in 1895 is afgebrand. Hij was uh, steeds maar bezig met het draadloos zenden van energie. Dus door de lucht zenden van energie. Dat was een groot idee van Tesla. En wat hij ook wilde, dat was het draadloos verzenden van informatie... via geluid door de lucht... Um, dat zou dan moeten gebeuren door middel van een Tesla-toren. En de bedoeling was dat er een Tesla-toren zou komen op alle belangrijke punten op aarde. Om al het nieuws zo vanuit die buurt uh, te zenden vanuit die toren naar alle punten op aarde. En zo zou iedereen van alles op de hoogte zijn. Dat was het ideaal van uh, Tesla. Maar zo'n toren is, uh, ja, daar is er eigenlijk maar één van gebouwd. 35 meter hoog. En dat was op Long Island. En door gebrek aan geld is het eigenlijk nooit verder gekomen. En die ene toren op Long Island die is in de Eerste Wereldoorlog ook nog vernietigd... omdat men bang was dat Tesla informatie zou doorzenden naar Oostenrijk-Hongarije. Toen bij de centrale mogendheden. En daar kwam hij natuurlijk eigenlijk vandaan, dus daar was men bang voor. En daarom is het ook nooit goed afgelopen met die Tesla-toren. Kasjmae is de naam van het park hier midden in Belgrado, waar ik nu een en weer aan het schommelen ben op een schommel midden in uh, een speeltuintje hier. En waarom zit ik eigenlijk op een schommel? Een schommel is het voorbeeld dat uh, Tesla vaak gebruikte om het principe van resonantie uit te leggen, waarbij oh die schommel gaat een beetje scheef, waarbij uh, um, ja, eigenlijk het belangrijkste idee was dat je met eigenlijk heel weinig kracht heel veel energie kunt uh, uh, verkrijgen. En resonantie, dat was nou juist eigenlijk weer een van de belangrijke principes... waardoor radio, oh, waardoor radio uh, verder kon worden ontwikkeld. En uh, ja daar was Tesla natuurlijk een belangrijke man in. Het is raar dat hij vergeten is, maar hij is in Joegoslavië... wat uh, nu dus ja, de, de, het, het, de nieuwe federale republiek Joegoslavië is... Daar is hij toch niet vergeten op de bankbiljetten. Ik heb hier een bankbiljet voor me. Trouwens, ik ga even de schommel een beetje stilzetten. Zo. En dat is een uh, nogal paars biljet. Het is niet zo groot. Het is 5 dinar. En uh, daarop een portret van Tesla toen hij, ik geloof, 38 jaar was. Want het is een be vrij bekende foto ook. Een snor. Smal gezicht. Donker haar. Hij had blauwe ogen. Dat is niet zo goed te zien hoor, trouwens, op dit biljet. En uh, het is vrij paars. Net als trouwens, delen, de zal Belgrado erg paars is deze dagen. Dat is wel een van de opvallende dingen hier. Het heb verder niet zoveel met Tesla te maken, maar het is wel opvallend. De terrassen, de auto's, de kleding van de mensen, alles lijkt wel paars. En dan heb ik hier nog een ander biljet van uh, drie jaar geleden. Dat staat op 10 miljard dinar. Dat was in de tijd dat het allemaal erg. Erg veel inflatie was hier in Servië. En daar zat ook het, uh, de beeldenis van Nikola Tesla op. Eigenlijk wel een beetje schrijnend dat Tesla zat uh, afgebeeld op zo'n bankbiljet. Want zelf kon hij eigenlijk helemaal niet goed omgaan met geld. Als hij het goed gedaan had, dan was hij aan het eind van zijn leven multimiljonair geweest. Maar ja, hij deed het dus niet zo goed. Hij was heel erg geïnteresseerd in de dingen die hij ontwikkelen kon. En eigenlijk steeds maar met dat uitvinden bezig. Hij vond het ook heel vervelend om... Uh, ja, zijn uitvindingen te demonstreren. Maar dat was juist weer heel erg nodig... om geld los te krijgen. Eén keer, toen ging het eigenlijk wel heel goed. Toen had hij door dat... Uh, nou, het was eigenlijk anders... een goede vriend van hem, Robert Johnson... in Amerika, waar hij toen al was. Niet te verwarren met de... ook in die tijd levende Amerikaanse bloeschieterist Robert Johnson, maar de journalist Robert Johnson... was een goede vriend van hem. Die was redacteur van het uh, Century Magazine. Een tijdschrift dat toen verscheen... En die, um, nee, die stelde hem eigenlijk voor om iets te schrijven over uh, zijn uh, vindingen. En dat had toen te maken met die wisselstroom waar hij uh, zo mee bezig was. <tie> en toen in het jaar 1900 was dat, schreef die Robert Johnson, die vriend van hem dus, in dat Century Magazine een art... Een, uh, een artikel, waar ik zeggen, een artikel... over wisselstroomtechnologie. En, dat, en toen merkte hij eigenlijk... dat het op die manier heel goed mogelijk was... om sponsors te, te zoeken. Want door dat ene artikel lukte het hem... om 150.000 dollar... voor, uh, voor die... Uh, voor, om ja, verder te gaan met die uitvinding... los te krijgen van ene J.P. Morgan. En zo had hij dan toch geld. Later is dat allemaal uh, weer heel anders gegaan. Maar nou, dat was in elk geval een voorbeeld... waarbij hij door had dat hij geld los kon krijgen. En nu staat Tesla dus afgebeeld op het biljet van vijf MUZIEK precies half in de schaduw en precies half in het zonlicht. Het gebouw waar ik nu voor sta, zandkleurig... en op de hoek van de Proletarski Brigadestraat... en de prote Straat. hier in Belgrado. Het is uh, huis nummer 51. Er staat een mooi statig groen hek om het pand heen. Het is, zoals ik zei... Um, zandkleurig, met twee pilaren aan beide zijden van de ingang. Um, er zit een uh, soort van bordes, waar aan weerszijde een trap naartoe leidt. En uh, het is een mooi gebouw. Hierin zit gezeteld um, het uh, Tesla Museum. En het heet officieel Museum Nikola Tesla. Het werd opgericht in 1952, toen... Uh, zoals Tesla dat wilde na zijn dood, inderdaad zijn spullen en zijn archief... en een deel ook van de spullen waarmee hij gewerkt heeft... werden verscheept naar Belgrado, naar hier dus. In 1952 werd het museum opgericht en in 1955 is het opengegaan. Nou, uh, laten we eens binnen eventjes een kijkje gaan nemen... wat er in het museum al precies is aan te treffen... Direct na binnenkomst in de hal van het Tesla Museum... Um, kan je rechtsaf gaan. Dat doe ik dan ook nu. En dan kom ik in de eerste zaal terecht van het museum... waar een borstbeeld staat van Tesla... met een uitspraak van hem uh, daarboven. Maar daar is niets van te lezen. Tenminste voor mij niet. Want dat is uh, in het Servo-Kroatisch. Verder uh, hangen er een aantal brieven ingelijst... in van die rekken waar je ook in Nederland uh, van die posters kunt uitzoeken. Die je gewoon door kan slaan. En daar zitten een aantal uh, brieven bij van beroemde persoonlijkheden. Andere uitvinders, onder andere Röntgen, um, Kelvin, Pupin, Compton... maar ook Albert Einstein, die een brief schrijft... Zeer geëerder, heer Tesla. Uh, ik feliciteer u met uw 75, 75ste geboortsdag. Uh, dus hij was 75 geworden. Die brief is gedateerd juni. 19, even kijken, 1931, ja. En um, hij schrijft er ook bij, ik uh, wens u geluk met um, de grote gevolgen van uw levenswerk, Albert Einstein. Nou, dat is best indrukwekkend als je dat hier ziet. Dat is dus in de eerste zaal te zien, al die brieven. En ook nog een paar persoonlijke um, documenten, onder andere de reispapieren waarmee Tesla naar Amerika vertrok. Augustus 1892. Al acht jaar woont Tesla in New York. Hij is 36 jaar en schrijft dat elektromagnetische golven door de lucht... zouden kunnen worden gebruikt voor draadloos over te brengen berichten. Hij was de allereerste die dit bedacht had. Maar voordat hij dit kon opschrijven, had hij er maanden over nagedacht. En hij was zo geobsedeerd door die gedachte aan ja, radio dus... dat hij nauwelijks sliep en toen uitgeput in, uh, in, in zo'n diepe slaap verzonken was... dat toen hij eenmaal weer wakker was, zijn geheugen niet meer goed bleek te zijn. Langzamerhand zijn alle herinneringen weer teruggekomen. Eind 1892 reisde Tesla naar Europa. Op uitnodiging gaf hij toen lezingen en demonstraties met wisselstroom. Zowel in Londen als in Parijs. In Europa kreeg hij het bericht dat zijn moeder op sterven lag. In uh, Gospic was dat. Hij reisde onmiddellijk door naar haar in Kroatië dus. Tesla was altijd erg gesteld geweest op zijn moeder. Vlak voor zij dood ging uh, voelde hij dat ook aankomen zeg maar, aan, zijn, aan zijn lichamelijke toestand. Hij voelde dat het misging met haar. En er is wel eens gesuggereerd dat hij daardoor het principe van zender en ontvanger bedacht zou hebben. Maar misschien is dat ook onzin. Na een flinke tijd ziek te zijn geweest, na de dood van zijn moeder, keerde Tesla terug naar Amerika. In de lente van 1893 schreef hij geschiedenis door het principe van radio-uitzendingen tot in de details uit de doeken te doen. Hij beschreef alles in een lezing in Philadelphia. En daarna demonstreerde hij het op de National Electric Light Association in St. Louis. Ook in Amerika is dat. Dat was de allereerste demonstratie van radiocommunicatie ooit. Maar meestal wordt Marconi beschouwd als de eerste die dit bereikte in 1895. Maar dat was dus twee jaar later. Tijdens die demonstratie, die historische, maar... Helaas onbekend gebleven demonstratie... had Tesla aan de ene kant van het podium een 5-kW zender... en aan de andere kant een ontvanger geplaatst. De allereerste uitzending, de radio, was uitgevonden. En toch is pas na lange tijd, helaas na zijn dood in 1943... Tesla erkend als de uitvinder van de radio. Hoe komt dat? Dat vraag ik aan professor Marincic, de directeur van het Tesla Museum in Belgrado, En ik ontmoet hem... ...in zijn werkkamer. Een ruime, uh, erg eikenhouten, rommelige kamer. Het is een bijzonder aardige man. Donkere wenkbrauwen, donk donkere ogen... ...klein, maar forse postuur en een doorlopend verkoude stem, zo lijkt het wel. Zelf was uh, Marincic nog maar 15, 16 jaar toen hij al geïnteresseerd raakte in Tesla. En dat werd alleen maar erger toen hij uh, ging studeren... Al vanaf het begin van het museum, dus in 1953, was hij als student demonstrator zeg maar, betrokken bij dat museum. En nu is hij dus directeur. Hij zegt dat het ook Tesla's eigen schuld is, dat hij geen krediet kreeg voor zijn uitvinding. Want steeds was hij bezig met nieuwe dingen. Wel gaf hij lezingen over zijn uitvindingen, maar ja, geen echte demonstraties en bovendien geen patenten. Hij vroeg er geen patent op aan. En dat was een grote fout van hem. Maar Rinsic weet zeker dat Marconi de ideeën van Tesla gejat heeft. Bijna hetzelfde apparaat bouwde Marconi. Met dezelfde antenne, grondstation, ontvanger. Het hele idee nam die over. En uh, ja, hij kreeg er dus de, het krediet voor. Hoewel dat later dus is teruggedraaid. Uh, In 1901... 1901 uh, had Marconi de eerste uitzending vanaf een boot naar de kust gerealiseerd. En daar was heel veel belangstelling voor. En daardoor lijkt het zo dat Marconi de, um, ja, de uitvinder van de radio leek te zijn. Maar de US Supreme Court besloot in 1943... dat Tesla definitief de uitvinder is van de radio. <lacht> Bazu, Velikim deseliti the American azil the 16 mitingom na kojem je učestvovalo nekoliko desetina hiljada ljudi u Pyongyang, je danas obeležena druga godišnjica smrti severno Korejskog lidera Kim Il Sunga, koga je za sada samo terimično nasledio njegov sin Kim Jong Il. Notnik 92. 14 minuta do 10 sati slušali ste noćne radija B92 realizacija Slonče montaža Uroš Bobić pred mikrofonima Manuela Nikolić i Tamara Pupovac ostaniте dalje uz naš program prijatno noć 92 Sava ligt Nieuw Belgrado een nieuwe wijk waar eigenlijk alleen maar gewoond wordt. Uh, een soort van uh, arbeiderswijk zou je het wel kunnen noemen. Alleen maar flats. En daar op een gegeven moment ergens halverwege loopt een klein straatje. En dat is de Nikola Tesla straat. Jawel, genoemd naar Tesla dus. Het is een uh, klein straatje waar eigenlijk bijna niks over te vertellen valt. Letterlijk en figuurlijk zijn het grijze flats, grauw... Uh, en er staan twee vuilniscontainers, half opengeschoven. En verder een aantal geparkeerde oude auto's. Het enige wat er dan wel gebeurt is een uh, speelveldje... waar een aantal uh, kleine kinderen aan het voetballen zijn. En er liggen een paar uh, rioolbuizen boven de grond... waar ze niet doorkruipen, maar wel opzitten. Verder is er ja, bijzonder weinig hier over deze straat te vertellen. En je zou zeggen dat Tesla in de stad... die zichzelf toch wel een beetje de Tesla-stad noemt... Tesla wel een wat mooiere en grotere straat zou verdienen... De faculteitzaal van een van de gebouwen van de universiteit uh, van Belgrado, hier in het centrum, is vanavond het toneel geweest van een uh, ja, avond die in het teken stond van de 140ste geboortedag van Nikola Tesla. Vandaag 140 jaar geleden werd hij uh, geboren. En daarom hier een aantal lezingen van vijf sprekers waar we geen rol van konden verstaan, want uh, ze waren uiteraard in het Servo-Kroatisch afgewisseld uh, die lezingen met een uh, tweetal toneelstukjes, zal ik ze maar noemen. Met twee heren, waarvan er één voor uh, ja, uh, Tesla speelde. Maar ook die konden we uiteraard niet verstaan. Waardoor het uh, eigenlijk wel prettig was dat het geheel steeds werd afgewisseld... door een aantal stukken van een uh, mooie blonde dame. Maar één ding hadden ze toch helemaal niet begrepen hier. Want de dame droeg oorbellen. En als Tesla dat zou hebben gezien, zou hij zich misschien wel omkeren in zijn graf. wat hij had een hekel aan dames oorbellen. Over Nikola Tesla, de uitvinder van hetgeen waar u nu naar luistert. als u ons tenminste beluistert via de radio. Deze aflevering van Ongehoord uit 1996. werd gemaakt door de toen nog piepjonge Guido Spring. En met zijn programma over Nikola Tesla, geboren in 1856 en 70 jaar geleden, op 7 januari 1943, overleden.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 Als u van tevoren wilt weten wat er allemaal te beluisteren zal zijn... in Woord bij de VPRO op Radio 1... schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. De link daarvoor vindt u op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En mocht het om een of andere reden niet lukken... stuur dan een berichtje naar woord@vpro.nl En zet dan even in het onderwerp nieuwsbrief... en dan ga ik het gewoon voor u regelen. Vragen en opmerkingen die kunt u mailen naar datzelfde adres... woord@vpro.nl en schrijven. Dat kan naar de VPRO ter attentie van Woord, postbus 11. 1200 JC in Hilversum. En volgwoord via Twitter op twitter.com slash woord.nl of inderdaad Facebook, zoals net gezegd, facebook.com slash woord.nl. Max. Vera Max. Io Tranquillo. E mai. La sua luci. Smettila, Max. La tua facilità Non semplifica, Max Max, non si spiega Fammi scendere, Max Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max Max van Paolo Conte, de Italiaanse zanger, componist en tekstschrijver... viert morgen zijn 76e verjaardag. Jasperina de Jong die schrijft er aanstaande maandag een uh, jaartje bij. Jasperina de Jong en collega's over hun carrière en toekomstplannen... horen we in het volgende uur in een programma uit 1991. Dus heel graag tot zo dat beloofde muzikaal en poëtisch uurtje te worden.